Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Een paar verdachten van de dodelijke mishandeling op Mallorca... hebben zich gemeld bij de politie. Bij die mishandeling vorige week kwam een man van 27 uit Nederland om het leven. Een groep jongens, ook uit Nederland, werd een club uitgezet... en begon uit het niets het slachtoffer te slaan en te schoppen. Een dag later vlogen ze terug naar Nederland. Mogelijk komt de Spaanse politie dus hierheen om de boel verder te onderzoeken... zegt deze strafrechtadvocaat. De leiding ligt in Spanje... Want het misdrijf heeft zich in Spanje afgespeeld, dus het onderzoek vindt dan ook daar plaats. Er is een mogelijkheid uh, ja, dat Spanje aan Nederland kan vragen hè, om de uh, verdachten te horen hier hè, dat er een deel van het onderzoek uh, hier kan plaatsvinden. Maar dan moet Spanje dat verzoek aan Nederland doen en Nederland moet daar ook mee instemmen. De verdachten die nu naar de politie zijn gegaan komen uit Hilversum en Bussum. De groep is duidelijk in beeld op camerabeelden volgens de Spaanse politie. De Rotterdamse agenten kregen inderdaad het advies om de vrachtwagenchauffeur die laatst een agent doodreed niet op de motor te controleren, maar met een auto. Dat bevestigt de hoofdcommissaris nu. Een collega van de doodgereden agent zei gisteren dat de chauffeur bij de politietop als levensgevaarlijk bekend stond. De man had al eerder een motoragent aangereden, waarschijnlijk expres. Louis van Gaal wordt zo goed als zeker voor de derde keer bondscoach van het Nederlands elftal. Volgens bronnen binnen de KNVB zitten de onderhandelingen er bijna op. Danny Blind en Henk Fraser zouden de assistenten worden. En Kim uit Zandvoort zamelt normaal gesproken spullen, eten en kleding in voor haar eigen dorpsgenoten die wel wat steun kunnen gebruiken. Maar nu heeft ze veel dorpsbewoners opgetrommeld om spullen te doneren voor de slachtoffers van de ramp in Limburg, België en Duitsland. Vanochtend reed ze met twee busjes en een aanhanger naar het zuiden. Het is bizar dat het, dat het, dat het zo nodig is en ik ben blij dat we daarin een steentje kunnen bijdragen. En we zijn maar een klein dorp, maar ze hebben mij laten zien dat we op dit moment heel groot kunnen zijn. Het weer blijft lekker zonnig vanavond, koelt af naar 10 tot 15 graden vannacht. Morgen veel zon, dan wordt het 22 tot 26 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. De rijdt langzaam over de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Voor knop in de Meer staat 3 km file met 10 minuten vertraging. Het heeft te maken met de nasleep van een ongeluk op de A10 Zuid, de Buitering. De rechterrijstrook is nog dicht bij Amsterdam Buitenveldert voor bergingswerkzaamheden. Op de A10 zelf staat nog 3 km file met ook daar 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon, Zon. Zee. Zandvoort, een zomerhit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 Een goedemorgen luisteraars en welkom bij ZFM Jazz. Mijn naam is Jaap Funnekotter en ik ben vandaag de presentator van dienst... en ook de samensteller van dit programma. We begonnen met een jazzy Mozart. Van de CD Mostly Mozart luisteren we naar het Louis van Dijk trio met Louis natuurlijk op piano, Frits Landersbergen op vibrafoon en drums... en hij schreef ook de arrangementen voor het Baileo String Ensemble... die dit nummer begeleiden. En Edwin Corsilius op de bas. Het was een opname uit augustus 2006. Op deze heerlijke zonnige zondagmorgen... met buiten op de achtergrond het geluid van de classic car races... Gelukkig is onze studio goed geïsoleerd. Maar zo gauw je buiten staat, hoor je ze. Mocht u nog zin hebben, dan is dat altijd leuk... om die classic raceauto's eens even te bekijken op het circuit. Vandaag, 18 juli, twee jaar geleden... was de dag dat Ruud Jacobs overleed. Een uh, icoon in de Nederlandse jazz samen met zijn broer Pim. Maar Ruud heeft ook eindeloos veel platen geproduceerd, dat niet alleen uitvoerend muzikus, maar ook producent. En om hem even te gedenken, heb ik een klassieker, namelijk het nummer Zon in Scheveningen, wat in de eind 50er jaren door Rita Reis op de plaat werd gezet. Wij hebben echter hier een opname van 18 juli 2014 opgenomen in het concertgebouw door V. Klaassen en het trio Peter Beets. Het programma heette dan ook een tribute to Rita Reis. En we gaan nu luisteren naar Fee Zang, Peter Beets Piano, Martijn van Itterson Gitaar en Ruud Jacobs op de bas, Zon in Scheveningen. -tonic. in een licht op het kill a dance orchestra that's love for sale. There is so much to come. je vogels kringen was V. Klaassen met Pio Peter Bates live in het Amsterdamse Concertgebouw... met een tribute to Rita Reis. Dan heb ik nu klaarstaan, beste luisteraars, een mooi nummer van André Preven. André Preven, een begenadigd jazzmuzikus, was zeer actief in de jaren zestig... en daarna heeft hij een afslag genomen en is hij voornamelijk actief geweest in de jaren daarna... Als uh, klassiek dirigent van beroemde symfonieorkesten met prachtig klassiek repertoire. Weer zo'n voorbeeld van iemand die uh, zowel de jazz als de klassieke muziek een warm hart toe droeg. En dat is ook niet in tegenspraak. Uiteindelijk gaat het om mooie muziek. We gaan hier luisteren naar een opname van André van zijn CD For To Go. En hij wordt hier begeleid door Herb Ellis op gitaar, Ray Brown op bas en Shelly Man op drums. Een opname uit 1962: Bye Bye Blackbird. Dat waren de klanken van Andre Previn met Bye, Bye Blackbird. De volgende artieste die klaarstaat om ten gehoor te gebracht te worden... is Anita O'Day. Uh, grote zangeres, uh, zeer populair in de jaren 50 en 60. Uh, ik heb een paar prachtige opnames van haar... waaronder een live opname genaamd Anita O'Day at Mr. Kelly's. Uh, op deze cd wordt ze begeleid door Joe Masters op piano... Uh, L.B. Wood op bass en John Paul op drums. Maar bij dit nummer wordt ze uitsluitend door piano begeleid. We gaan luisteren naar Anita O'Day met It Never Entered My Mind. Never. dat was Anita O'Day met It Never Entered My Mind. Tijd voor een uh, Nederlands stukje jazz. En wel het Frits Landersbergen Sextet. We uh, hebben in uh, Theater Walhalla op 28 uh, mei 2018... Uh, een uh, live opname gemaakt. Theater Walhalla in Rotterdam. In uh, een prachtige bezetting. Frits op vibrafoon. Nanook Brassers op trompet. Max Jonata op tenor. Francesca Tandoi Piano. Matthäus Nikolajewski op bas. En Willem Romers op drums. Trouwens, uh, nu ik de naam Nanook Brassers noem... die is natuurlijk ook de leider van de West Coast Big Band. En uh, die gaat, uh, als alles mee zit... op 12 september weer optreden in uh, de krocht hier in Zandvoort als start van het nieuwe jazzseizoen. Laten we hopen, ondanks al die toenemende besmettingen... dat uh, die, uh, uh, dat optreden wel op de ouderwetse manier kan doorgaan... met zo'n leuke halve cirkel uh, rondom uh, de vloer... waar de artiesten optreden. Of uh, theateropstelling, dat ze daar op dat grote podium zitten... zoals, uh, zoals laatst. Maar nu dus het Frits Landesberger Sexted... Van de cd Typical het nummer Late Fellow Travelers. Mm. Frits zetst het met Late Fellow Travelers. Uitgebracht op dat nieuwe label ESP. Als u dacht dat je alleen nog maar via Spotify kon luisteren... dat is zeker niet. Frits uh, heeft het initiatief genomen om een aantal jaren geleden... een nieuw CD-label in de markt te zetten... genaamd ESP, wat staat voor Exclusive Session Productions. Uh, onlangs nog weer een nieuwe CD uitgebracht... Uh, ...van uh, Rob van Kreeveld. Zeker het beluisteren waard. Ik zal hem in een van de volgende uitzendingen gaan draaien. Genoeg gepraat. We gaan weer naar muziek luisteren. En wel Charlie Parker. De late Charlie Parker. Briljante alt-saxofonist. Veel uh, saxofonisten na hem... ...zien hem toch als... Uh, ...hun icon, hun idool... ...wanneer het gaat om het bespelen van de alt-saxofoon. Eh... Uh, Charlie Parker wordt hier uh, begeleid door uh, Howard McGee op trompet, Jim Byrne op piano, Red Callender op bass en Roy Porter, Roy Porter op drums. Het is een nummer uit begin, opname uit het begin van de jaren 50. Het is een standaard Loverman. die parken met Loverman. Uh, het is leuk altijd te merken dat uh, er niet alleen in Zandvoort geluisterd wordt naar dit programma, maar ook in andere steden. Ik zag net weer op een appje dat we zelfs luisteraars in Woerden hebben. Is dat niet leuk? Zo op de zondagochtend om dat te horen. Uh, als volgende heb ik klaarstaan. Count Basie samen met Sammy Davis Jr. Het is een opname van de CD Our Shining Hour. En uh, we gaan, dat is een opname uit '65. En we gaan luisteren naar een classic: The Girl from Ipanema. Fanine goes walking and when she passes each one she passes goes. Um, when she walks she's like a samba that swings so cool and sways so gentle that when she passes each one she passes goes.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 The girl from Ipanim goes walking And when she passes I smile But she doesn't see She passes, I smile, but she doesn't see. She ain't looking at me. It ain't me that she sees. She keeps walking and swinging on the beach, you see. But she's walking down the beach. She swings like a samba. Dit lekker in je hoofd op het strand liggen of langs de boulevard wandelen. Alsof je the girl of the guy from Ipanema bent. Ik had het net over luisteraars buiten Zandvoort. Ik zag net dat ook we weer een aantal luisteraars hebben in het verre en ook zonnige Marbella. Zo ziet u Zandvoort... Uh, ZFM is uh, niet alleen hier te beluisteren. Nee, er zijn ook liefhebbers van jazz uh, in andere plekken of landen... die graag naar dit programma op de zondagochtend luisteren. De volgende artiest die klaarstaat is uh, Lionel Hampton. Uh, een vibrafoon, gigant natuurlijk, en drummer... Uh, ik heb een, een CD die in 1999 her is uitgegeven... in de serie Jazz Essentials, genaamd The Best of Lionel Hampton. En van die CD gaan we luisteren naar Lullaby of Birdland. En dan moet ik hem even klaarzetten. En hier komt hij. En dat was Lionel Hampton. Uh, we gaan nu luisteren naar een zangeres uit Heemstede genaamd Marleen Bijleveld. Ik struikelde de laatste keer over een cd'tje van haar uit 2014... genaamd Swing, uitroepteken Jazz voor alle leeftijden. Ik had er nooit van gehoord. Uh, ze wordt door een, uh, een fors ensemble begeleid. We gaan luisteren naar het nummer Swing van de gelijknamige cd... Van Marleen hey, is ook jouw ding: bij de singing Marleen Beideveld met haar begeleiders met het nummer Swing. En u heeft het herkend, het was een Nederlandse bewerking van... It don't mean a thing if it ain't got that swing. En zo op deze cd staan een aantal andere jazzklassiekers... die allemaal in het Nederlands vertaald zijn. Toch wel eens een leuke gimmick. Dan heb ik nu klaarstaan het Martijn van Ittersen kwartet een aantal jaar geleden heb ik ze ook in de Krocht horen spelen. Het is een, een, een fantastische gitarist, Martijn. En hij wordt hier begeleid door Karel Boulet... ook een vaste gast bij de Krocht op Fender Rhodes, Frans van Geest op bas, die ook veel met Frits Landersbergen speelt. En Martijn Vink op drums. Het is uh, een opname van de CD Swarms uit 2014. We gaan luisteren naar... Chocolate sprinkles. dat was Martijn van Itterson met Chocolate Sprinkles. Uh, het loopt tegen de klok van 11 zie ik en dat betekent dat we nog ruimte hebben voor één nummer, misschien twee. Miles Davis You Don't Know What Love Is van de LP Walking. De eerste jazz LP die ik ooit in mijn leven kocht. En Laten we luisteren naar Miles met Horace Silver op piano, Percy Hees op bas en Kenny Clark op drums. You don't know what love is. Dat was een stukje van de LP Walking van Miles Davis. En tot aan de klok van 11 gaan we naar het laatste nummer van dit uur luisteren. En dat is Donald Byrd op trompet... die begeleid wordt door Pepper Adams op bariton... Duke Pearson op piano... Lehman Jackson op bas en Lex Humphries op drums. Het is een bluesnote-opname uit 1960... Engineerd uh, door Rudy van Gelder van de LPCD. Donald Byrd at the Half Note Cafe in Manhattan. Jazz at the Waterfront. Het laatste nummer voor de nieuwsberichten. When Sunny Gets Blue. <middels>